Een onderzoekscommissie van de Bondsdag heeft scherpe kritiek geuit op Duitse veiligheidsdiensten die faalden bij aanpak van neonazis die tussen 2000 en 2007 tien moorden pleegden. De opsporingsdiensten communiceerden slecht en door vooroordelen dachten ze vooral aan afrekeningen door de Turkse maffia. De rol van neonazis kwam pas aan het licht toen in 2011 twee mannen zelfmoord pleegden na een mislukte bankoverval.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 dan nog het weer, vannacht opklaringen en kans op nevel of mist. Overdag flinke zonnige periode. Het wordt 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. One day you'll find true love. 6.9 CFM Feel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 Van zon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 Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen.